Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De leiders van Arabische landen komen vandaag samen in de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ze willen werken aan een tegenvoorstel voor het Gaza-plan van Trump dat Gaza onder controle van de VS komt te staan... en dat de Gazanen naar buurlanden vertrekken. De Arabische leiders zien dat helemaal anders, zegt correspondent Desi Moore. Eén belangrijk punt is dat Gazanen in Gaza zullen blijven. Daar zijn de Arabische landen het in ieder geval alvast over eens. Eh, ook horen we dat ze zullen beslissen dat Hamas Gaza niet langer zal mogen besturen. Dat zou moeten worden gedaan door een select groepje technocraten, een comité. Het is een drukke diplomatie. Week in de hoofdstad van Saudi-Arabië. Want eerder kwamen daar mensen van Rusland en Amerika samen om het over de oorlog in Oekraïne te hebben. PostNL wil miljoenen van de overheid om de post te kunnen blijven bezorgen. Ze hebben het moeilijk, doordat er steeds minder brieven gestuurd worden. Ook vinden ze dat de wetgeving voor de post verouderd is, legt mijn economie-collega Roeland uit. Op dit moment is het nog zo dat PostNL um, vijf dagen in de week brieven moet bezorgen. En dat moeten ze dan binnen een dag doen. En zelfs voor urgente post moet het dan binnen, uh, moet het ook binnen een dag gebeuren. Maar dat moet dan zelfs zes dagen in de week. En ze willen al een hele tijd dat, dat, uh, ja, dat ze daar meer de tijd voor krijgen. Twee of zelfs drie dagen. Eerder liet de minister van Economische Zaken ook al weten... daar op zich wel wat voor te voelen. Maar toen werd hij teruggefloten door de Kamer. PostNL zegt nu dat ze duidelijkheid daarover... of 68 miljoen euro willen hebben. Over dat geld zegt het ministerie in elk geval... dat ze dat niet gaan geven. En je hebt het vast al gemerkt, het is warm. En dat is best gek, aangezien er begin deze week juist nog geschaatst kon worden op sommige plekken in het land. Nou, deze klimaatonderzoeker bij het KNMI vertelt hoe zo'n groot temperatuurverschil nou komt. De wind is gedraaid van, van de oostelijke richting, waar het, meestal de kou vandaan komt in de winter, naar de zuidelijke richting. Ja, ook is de zon wat harder gaan schijnen. We gaan natuurlijk ook richting de lente. Dus de zon in het zuiden warmt de lucht flink op. En als die dan naar ons getransplanteerd wordt, dan wordt het hier warmer.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 Hierbij is een aanhangwagen gekanteld en de weg ligt nu vol met slooppuin. De wijkertunnel is daarom dicht. Dit geeft nu 10 minuten vertraging. Omrijden kan via de Velzertunnel in de A22. In die tunnel, de A22 van Beverwijk naar Velzen, daar is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Je luistert naar het tweede gedeelte van uh, Vrijdag Gebeurde. Ja, wat gebeurt er op vrijdag? Gerry. wat gebeurt er vandaag? Nou, wat er gebeurt vandaag is heel leuk, want uh, John is hier. Sean, <laughs> Goedemorgen. <laughs> Die heb ik eindelijk kunnen strikken. Hoe ja. lang ben je er nu al mee bezig geweest? Ik ben er lang mee bezig ja. geweest, maar hij heeft toch uh, toegehouden. Ik heb het teruggezocht. Ja. De eerste ja. keer dat wij dat vroegen, dat is zo lang geleden. Dus ja. spraken de mensen hier naar Duits kunnen je zo zonder we dat. Terwijl ja, toch, Gary, als jij je charmes erin ja, gooit... dan dus. zijn die mannen toch over het algemeen toch wel... Dat is helemaal geneigd om meteen te zeggen van, waar. we komen. Ja, we staan ja. allemaal voor de deur, ja. Ja, We ja. staan allemaal voor de deur. Nee, maar dat is waar. Maar, um, uh, want het nieuwe strandseizoen is begonnen. Ja, ja, sinds uh, 1 februari ja. weer. En? Ja. Nou, ja. Hebben jullie er zin in? Wij, zeker, we hebben er zeker zin ja. in. En het... Uh, lekker is, ondanks de kou die we hebben gehad... het nou, gaat nu natuurlijk ja. wat warmer worden... is dat ja. het eigenlijk wel heel erg goed weer is geweest om op te bouwen. Eigenlijk wel, hè? Je dus, uh, kan winden, je kleden hè? op kou, er was ja. weinig wind. er ja. was weinig neerslag. Ja. Eigenlijk gezond weer. Dus uh, de mensen waren... die niet op wintersport zijn geweest... Nou, <laughs> die hè? hebben hun portie hier gekregen ja. in ja. Nederland. Ja, maar Het ja. was best wel buffelen, hè? Maar ja, het is, ja, het is wel buffelen, ja. ja. Ja, dat is wel uh, verbazingwekkend. Als je dan uh, in het seizoen, zeg maar, gasten ontvangt op het paviljoen... En mensen die dan niet eerder bijvoorbeeld op je uh, zaak zijn geweest. Die dan rondom kijken en zien wat er voor gebouw staat. Ja. Denken heel veel mensen dat het het hele jaar door daar staat. En die zijn eigenlijk verbaasd dat het allemaal weer moet worden afgebouwd. En dat het weer naar ja. de loods terug gaat. En mm. dat het dan drie maanden later, want dat is het natuurlijk november, december, januari, zijn we in ja. winterslaap. Ja. En, dan en dan mogen we, we weer gaan opbouwen. Weer. En dan gaat de boel weer van start. Maar komt die discussie weer los over lang... Uh... We durven het dus niet elk te zeggen. Jaar, ja. is Wat he? ik net zei of aangaf. In Den Haag is gisteravond ja, in de gemeenteraad het ja. nodige ja. besproken. Ja. Het was ook op het NOS-journaal ja. gisteren. Um, misschien dat het in Zandvoort ook ooit wel eens in de toekomst gaat komen. Ik hoop het eigenlijk wel. Niet nou zozeer ja, vanwege het, het fysieke... eigenlijk gedaan, hè, toch? Omdat uh, ze willen niet te veel overlast in de winter. Natuurlijk. Snap ik ook wel, Want ja. het is ja. ook fijn. Ik, ik persoonlijk vind het eerlijk gezegd ook fijn. Lekker rustig. Dat het even drie maanden ja. ja, rustig is. Goed, ja, ja. Want als er iets staat, is dat toch altijd reuring. Ja, het geeft maar... Het geeft uh, toch. Um, ja, ja maar het is toch ook wel lekker als je op het strand loopt en je wil even een bakkie doen. Maar nee, er, er staat toch wat? Nee, er staat, maar er, er zijn vast de paviljoen. Dus er is, er is ja. niet niks. Bedoel... Maar de insteek in Den Haag is geweest voor de paviljoenhouders dan van het Strand Den Haag. Dat zij dus hun gebouw graag laten staan. Ja. Uh, niet open zijn in de winter. Dus geen winterexportatie draaien, eigenlijk het vergelijkbaar is ja. met coronatijd. Uh, maar dat je dus eigenlijk het op- en afbouwen. Uh, ja, dat, schrapt. Ja, okay. en omdat dat gewoon heel veel werk is ja. ten eerste, heel kostbaar ja. is, maar ook ja. heel veel uh, problemen met zich meebrengt qua uh, apparatuur nou ja, die stuk gaat. Maar je kan ook niet verduurzamen, dus uh, onze ramen zijn van enkel glas. Een heel gek voorbeeld, omdat ja. die ramen van 2 bij 2 meter... Ja naar de loods moeten en weer terug moeten. Ja. Ja, en als dat thermopeenglas is, dan is dat ja. gewoon niet te tillen. Maar dus het liefst ik, zou ja. ik wel thermopeenglas hebben. Want dat houdt de warmte lekker binnen. Zeker ja. als je dan in februari start. Ja. En je hebt toch de kachel aan, dan is het allemaal wat behagelijker binnen. Heerlijk, dus er ja. zijn, uh, ja, ja, dus in hadden, dat opzicht zijn er denk ik wel heel veel voordelen te behalen. Maar. Ja, dat denk ik ook dat We Maar we het wel. voor de uitzending hadden we het even over, uh, over de, ja. de koude. En, en toen zei je al van ja, uh, er waren leidingen bevroren en zo. per met, met de afwasmachine en ja. zo. Oh, ja? Waardoor je nu... Uh, uh, iets later open kan dan je zou willen. Ja, gebruikelijk gingen wij eigenlijk altijd... Uh, weekend, we uh, rond de 22e ja. open... of de 18e, de 19e, de donderdag... voor, het, uh, ja. voor dit weekend eigenlijk. Ja. Uh, we hadden iets meer tijd in acht genomen... voor het opbouwen... om wat relaxter op te bouwen. We doen het ook al een hele aantal jaren. En, <laughs> en Het is ook wel eens lekker... om uh, wat uh, gematigder van start te gaan. Meestal gingen we als een gek dan weer te keren... en dan werkten we 14 uh, tot uh, 20 dagen achter elkaar door... Om open te kunnen. Dus nu hebben we wel her en der nog een, een zondag of een weekenddag vrij gehad. Ja. Uh, voor het team ook wel lekker. Want we worden toch allemaal een jaartje ouder. En het is het vijftiende seizoen wat uh, vijftiende eraan staat ja. te komen. Het vijftiende Oeh. seizoen. Dus Oeh. het is ook wel uh, lekker om dat wat op je gemak te kunnen doen. Uh, maar je ziet wel dat alles eigenlijk al wel klaar is. Dus als je nu binnenloopt. Of wij zijn op het werk aan het strand. En er zijn best wat mensen die aan het wandelen zijn. Lekker een zee met de hond eventjes het strand op. Dan gaat de deur regelmatig al open nu. ...omdat men denkt dat je dat toch je open wel open bent... Hè? ...omdat ja. het open karakter ja. ziet... Ja. De, ...de stoelen staan in het restaurant... ...het restaurant is ingericht, ja. de bar is klaar, de lichten ja. branden... Ja. ...dus dat is wel ja. grappig om te zien. Ja. Ja. Ja. En hoe is het met de, met de, met de, met de medewerkers? De, de, nou, wij zijn echt... ...ja, laat ik het afkloppen... ...gezegend haast dit jaar... ...want we hebben best wel een goede vaste ploeg. We doen natuurlijk al een, een heel aantal jaren... ...en we hebben echt wel wat jaren gehad waarin we starten met een heel klein team... ...omdat het uh, lastig was om personeel te vinden... Um, maar nu starten we eigenlijk best wel zowel in de keuken als aan de voorkant met uh, een vast team. Maar ik denk dat we bij elkaar zo'n 10, 11 medewerkers nu hebben die er vast bij zijn. Dat is natuurlijk wel heel prettig. Ja, een aantal ja. hebben zich aangesloten vanaf 1 februari. Zijn dat een zet, zet, Nee, dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ik vast in dienst heb. Dus uh, okay. ik doe het samen met mijn compagnon Andrew. En uh, we hebben daarbij deze winter hadden we zes mensen vast in dienst. Dus dat, dat betekent... Is de in de keuken? De keuken, ook? De keuken en de keuken? ook aan de voorkant. Ja, oké. Okay. Uh, en voor de bar en voor het restaurant... En waarom? Omdat we natuurlijk, ja, we stoppen 15 oktober, dan ga je afbouwen. Dus het team helpt daarmee mee. Dan is eigenlijk ja. uh, november, december, januari, wat ik zei, de winterslaap. Uh, als je dan al het afscheid neemt van al je personeel en weer opnieuw moet opstarten op 1 februari, dan is dat niet haalbaar. Ja, ja, zeker in deze tijd. Te maken met die ZZP-regels. Ja, ook. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dus je kunt beter mensen in dienst. Uh, maar dan... ja, ja en nee. kijk Er zijn, er zijn mensen die op ZZP-basis werken... die mogen dat natuurlijk prima blijven doen. En ik heb nog steeds mensen die op ZZP-basis bij mij werken. Maar die hebben meerdere opdrachtgevers. Dus dat betekent eigenlijk dat ze niet alleen... Voor jou als uh, opdrachtgever voor je bergen, werken. Ook voor anderen ook. Maar ook voor bijvoorbeeld ja. mijn buren en, ja. en de buren van de andere kant, heb ik gek ja. gezegd. Zodat er, dus meerder, er moeten minimaal drie opdrachtgevers zijn. Ja. Zodat okay. er geen schijnwerkverhouding uh, schijn, uh, ontstaat. Mm -hmm. Dat men ook bij jou uh, op een normale manier ja, in ja, dienst had ja. kunnen zijn. Maar ik heb ook een dame wel weer in dienst genomen dit jaar. Die oh. dus uh, graag dan voor 24 uur of 32 uur. Uh, wilde komen werken. Ja. En die het vorige jaar op ZZP-basis werkte... maar het eigenlijk toch wel heel erg leuk vond voor het seizoen. Maar die is dus flexibel, want haar contract eindigt weer... aan het eind van het seizoen. Ja. En okay, die kan niet ja. iedereen naast de hele winter doorbetalen. Nee, dat, dat is, is ook zo. Mythopie, maar, maar jullie hebben altijd vanaf het begin... altijd een hele fijne ploeg gehad. Ja. Die heel, er zijn er bij die nog steeds uh, er zijn. Ja, heen? we hebben ja. zeker. Ja, in de keuken, zeker. Ja. Dat, zijn, uh, dat is het vaste team wat er al... Uh, ja. eigenlijk vanaf het begin af aan werkt. Toch? Toch zeker bijzonder, ja. Nee, het, voelt ook, het is ook een soort familie, hè, familie als je met elkaar ja. bent. Ik denk dat het wel voor meer paviljoens geldt. Ja, dat je met, met elkaar je op die manier werkt. Ja, en dat ja. je een vaste ploeg hebt die, uh, ja. die jarenlang bij je is. En ook de oud-medewerkers zijn ja, jarenlang zeker. bij ons geweest. Ja. En, um, en nog is, steeds. En nog, nog steeds nog kom je ja, elkaar weer tegen. Um, dat de, wereld, is, ja. de wereld is ook ja een beetje klein het is een eigen wereld gewoon hè ja het is ja. ook wel je moet het ook het is wel ja, zeg maar, een soort wave of life hè? om ja. te werken ja. op een strand ja. Uh, ja. Waar, je, geen dag, waar geen dag hetzelfde is vandaag schijnt de zon ja. en het stroomt en morgen, in één keer het vol en... en morgen regent het en dan ja. staan je elkaar Leetje. aan te kijken en ja. wat <laughs> moeten we dat nu wat moeten we nu eens gaan nu doen. doen het is ook wel eens lastig hoor ja. om dat werk op ja, die ja, manier ja, ja, in te richten ja, ja, ja. Ja. Uh, maar en we doen natuurlijk ook wel zelf. Ik, zelf en ook uh, Andrew. We zijn ook wel aanjagers om het team lekker scherp te houden. Ja, zeker weten. Dan is je op ja. gastencontact natuurlijk superleuk. Uh, met je product bezig zijn. Het, het, het, werk, het horecawerk als zich is heel erg leuk. Ja. Dus daar moet je wel een beetje. Een vriend van mij zo vroeger was, daar moet je wel een beetje vakidioot voor zijn. Dat je dat leuk vindt om ja. het op die manier te doen. Want nou, je laat er ook veel zeker. voor. Dat ben jij zeker. Ja, en je ja, laat ja. er ook ja. veel voor. En dat is natuurlijk, heeft ook wel eens tekeerzijde. Ja, Er ja. komen ook mensen bij jullie eten. Ja, ja, ja wij maar zijn... hebben we er dan ook een, een, een, een chef-kok? Dat je zegt van ja, die kun je. Uh, uh, nou, vroeger uh, werkte uh, ik met huh? uh, Ramon. Dat was onze chef-kok en mijn compagnon. Die is in ja. 2019 uit het bedrijf gestapt. En toen hebben we eigenlijk uh, gedacht: we gaan niet werken met een nieuwe chef-kok. Ook omdat het moeilijk was om personeel te vinden. Maar het team wat wij hebben en wat al jarenlang werkte met Ramon. Stellen we aan als een drieluik. En zij worden zeg maar, alle drie een uh, soort sous-chef en leiden de keuken. Ja, en dat gaat ja. tot op de dag van vandaag hartstikke goed. Dat gaat hartstikke goed. ja. Ze en die de doen, de doen echt uit. hun best en uh, maken mooie producten. Gaat, ja, koken eigenlijk altijd voortreffelijk. Uh, toon initiatief, we hebben een leuke inspiratie die erbij komt kijken. Dus leuk, dat is dat super gaaf dat, dat het ja. op die manier kan. En dat, ja. dat doen we dan eigenlijk zo. En dat kan eigenlijk ook een beetje doordat je niet een jaar rond bedrijf bent aan één kant weer. Want als je wel het hele jaar doordraait, dan is het misschien soms ook wel wat handiger. Maar ook wij zelf zitten er bovenop natuurlijk. Dus dat is een, uh, maar ja. jullie hebben natuurlijk wel een vast, vaste cliëntelen, Gewoon een, een, een groep ja. mensen die vaste klanten, ja. altijd terugkomen ja. bij jullie. Ja, dat is heel warm. Dat is heel ja. bijzonder ja. ook eigenlijk dat ja. het zo gegroeid is. We hebben er eentje kan... tafel zitten toevallig. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Toen wij startten in 2011, toen was uh, naar juni of senior was aan het shovelen. Ja. Ik kan me nog goed herinneren. Mijn vader was parlervinker in de havens van Hermuiden. En hij had vroeger natuurlijk een visding uh, ja. in Hermuiden. Ja. In, in dus die kenden elkaar van gezicht. Ja, ja, ja, of misschien ja, ja. ook wel persoonlijk. Dat weet ik eigenlijk niet eens zo goed. En, die zei, en ik kan me nog goed herinneren. dat hij, uh, hij waarschuwde niet. Maar hij zei wel het is best moeilijk jongen. Om hier uh, tussen de ja, zandvoorters ja, ja, ja, ja. Uh, terecht te komen. En ja. dan iets neer te zetten. En eigenlijk is dat vanaf de start heel erg uh, leuk gelopen. Goed gegaan. Het is echt heel goed gegaan. Ja. En dat is ook denk ik door normaal te zijn. Door gewoon wel goede service ja, te bieden. Uh, vriendelijk met elkaar om te gaan. En, uh, ook Femke, die toen nog werkte bij ons, dat was echt een uh, topgastvrouw top uh, ja. die met ja. mij altijd uh, de boel aan de voorkant Lisa, goed regelde. Ja, dat ja, ja. was echt wel een, uh, een prettige uh, manier. En daarmee ja. hebben we wel heel veel uh, uh, ja, merk ook credits wel, uh, verdiend, uh, laat ja. ik we zo zeggen. Ja, ja we hadden uh, in uh, uur 1 van de uitzending hier uh, uh, van uh, vrijdag gebrust, hadden we het erover van uh, uh, plazant, alert, dat is misschien wel een Belgisch dan. En, maar is, klopt dat? Hebben jullie daar... Uh, de nou, de naam was uh, in eerste instantie bedacht door Ramon. En die had plezant bedacht, inderdaad. Dus, hé, hey, wat plezant is het hier. Ja. ja. En uh, die had een heel mooi menu bedacht. Uh, gastronomisch zelfs, met uh, hele mooie producten. Eendelevers, uh, Wezerik. Nou ja, goed. Daar zijn we al snel van afgestapt, want dat werd er niet op het strand. Ja, we zaten ook in een soort bubbel en dachten, we gaan een leuk culinaire <laughs> zaakje beginnen aan zee. Ja. Uh, maar die naam was al geclaimd destijds. Dus die konden we niet uh, voor website doeleinden ja, ja, of niet voor wel. socials. Ja, ja, ja. Dus toen uh, kwam ook hij met plazant. En eigenlijk hij wel dekt hij wel heel goed de lading. Want je hebt natuurlijk plaasje... Playa, zand, oh, zand, strand, vorg, strand en zand, strand. Dus ja, zo hebben we hem uiteindelijk gezien. Ja, ja, ja. Nou, en dan nou, wordt nou, het vanzelf wel plazant. Dan nou, nou veeg jij in 20 ja. seconden onze prijsvraag weg. Maar dat geeft verder oh, ja. niet. <laughs> Sorry. Dat, ma dat maakt niet uit. Ik, uh, ja, ik wil maar... even een stukje muziek tussen ja, gooien. Nou, wat, nou ja, <laughs> wat is dit nou dan toch weer? Wat is dit nou dan toch weer? Hoeft niet meer, het is al verteld. Heb je al uitslagen binnen willen? Ja. En Hebben ze het gedaan? Waterpokken. Over de waterpokken. Nee, dat is het niet. Het is niet goed. Nee. Heer Kamse Sanja, dat kennen we niet anders. Plazant in huis. En dan schijnt uh, de zon. De zon schijnt gelijk weer. Ik, ik zit altijd tegen de zon in te kijken, maar ik krijg poeh. Nou, goed. Ja, uh, het strand. strand kom kom de, de maar, beach, de ik, vanaf, woon in, ja. ik woon in Bloemenlo. Dus ik, ja. ik kom er regelmatig. En het is eigenlijk maar 10 minuten met de auto. Hè? Ja, dat is en, ja. Ja, Als je met de fiets gaat, het ook niet, duurt er ook niet echt lang over. En, uh, maar je kan zo lekker je hoofd leegmaken op het strand. Dat is iets wat je ja. misschien ook wel vaker hoort bij dat jullie. Is. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Voor de luisteraars uh, belangrijk uh, om te weten uh, waar, uh, waar ligt Plazant precies. Op welke hoogte van de boulevard moeten ze naar beneden wandelen? Zeiden ze vroeger. De middenboulevard zijn wij gevestigd. Uh, eigenlijk aan de voet van het bouwenspellen zeg ik altijd uh, voor het gemak. Omdat dat wel een iconisch is gebouw natuurlijk is wat... Uh, herkenbaar is, ook als je met de auto vanuit Bloemendak... En als mensen of van afspreken kant, en zo ook... Kan je daar, en dan doen. ga je eigenlijk daar dus naar beneden. Dus wij liggen eigenlijk net in de bocht van de Jacob van Heemskerkstraat. Het kleine parkeerhaventje op, zeg ik dan altijd. En daar naar beneden achterlangs en dan kom je eigenlijk... Nummer zo 17, stand. hè? Nummer 7, ja. 17, ja. ja. En dan uh, naast de Lassa, die aan de andere kant uh, 18 is, en mij aan de andere uh, kant. Andere hoek, uh. ja. Ja, ik en kan het... dan de luisteraars verklappen. een beetje sluikreclame natuurlijk. Maar dat, dat je er uitstekend kan eten, Gerry. En ik zie jou ook helemaal stralen ja. als ik dat daar... ja, Dat hoeven we niet te zeggen, hè? Ja, dat... als we het uh, over dan... eten hebben met Gerry, ja, dan, dan straalt ze hoor, hè? Nou, ik moet je zeggen dat dat, dat, dat, ja, we doen, dat is al jaren zo. En soms ja. zou je misschien de lat nog wel iets hoger willen leggen. Eh. Maar, maar je het moet natuurlijk ook heel wel goed, rekening hoor. houden met de, goed, ja. de alle monden die je wil voeden op het strand. En, ja. niet ieder, en het strand is natuurlijk ook gewoon een familie aangelegenheid... waar ja. je gewoon ook met kleine kinderen komt. Dus ja. ook een poffertje ja. of een, ja. een mootje vis voor de kinderen met wat patatjes moet natuurlijk ook uh, haalbaar zijn. Ja, en een, hoe uitgebreider je, je kaart, hoe lastig het ook wordt... Ook op de dagen dat het niet druk is. Want ja. je wilt natuurlijk dan altijd moet je zo vers mogelijk hebben uh, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Je spulletjes ja. hebben. En daardoor komt de visboer... zes dagen per ja. week. De slager komt de zes dagen per week. En de bakker komt zes we. dagen per week. En dat is ja. al heel fijn dat het op die manier kan. Ja. Plus je hebt natuurlijk je voorraad. Ja. En daardoor gaan ook wel eens dingen op. Dus soms is het ook wel eens nevertoken. Ja, en dan is het. Ik ik moest afvragen, bestaan er eigenlijk ook Michelin-sterren voor, voor, voor, voor strand. strandpaviljoens. <laughs> nou, ze worden wel... wel uh, er is wel een soort uh, verkiezing, hè? Ja, ze, mij, ze, ja, ja. of dat op het eentje is, weet ik niet. Nou, dat, gaat, dat de, dat de Michelin-sterren worden eigenlijk de... altijd voornamelijk uitgereikt uh, op... Naam, ja, ik wil niet zeggen op naam van de kok, maar wel op naam van de keuken. Oh, ja, ja, ja. Uh, ja. En uh, strand, bij mijn weten zijn er geen strandpaviljoens nee, die daarin uh, zijn nee, onderscheiden. nee. Uh, misschien wel zaken gelegen aan de kust, hoor, dat ze natuurlijk wel goed kunnen. Maar dat is natuurlijk ook wel weer lastig, want we zijn natuurlijk seizoensbedrijven. Je hebt te maken met piek en dalen en toch een ander soort uh, ja. kaart in die zin. Ja. Uh, nee, dat volgens mij is dat nee. niet. Nee, nou ja, soms nou doen ze het individueel, dat, ze bijvoorbeeld, dat er bijvoorbeeld een journalist... Een, een, een, ja, nou, je hebt een natuurlijk een Haarlem over de zon, ja, de rubriek dat die, uit de krant, uh, ja. Dagblad... Dan Daar hebben we ook een keer in gestaan bijvoorbeeld. Zandvoort.niels.nl Nou, kijk aan. Ja, precies. Ja. Ja, ja, ja, zo ja, heb je wel en dan word je wel beoordeeld ja. ook op de keuken. En, en dat is ook wel leuk natuurlijk, dat wel he, leuk. want het houdt je ook scherp. En, dat is ook een, ja. en als het een mooi mooie resultaat is, een mooie mm. waardering. Mm. dan is ben het natuurlijk ook vrienden. een mooie waardering ja. voor je team. Dus dat is ja. ook wel, uh, ik, ik verzin nog wel eens een list, en daarom ben ik ja. ook journalist gebleven. Ja, ja, ja, ja. Als zzp ja, leuk. Ja, Jos, ja. wat ik wilde vragen, is er eigenlijk iets veranderd nu dit seizoen? Hebben jullie nieuwe dingen? Of zijn no, nieuwe... Nee, we hebben de kaart. Gewoon iets, nog... De kaart is eigenlijk wel een beetje gelijk, met natuurlijk wel weer andere ja. producten, andere bereidingen, andere garnituren. Uh, maar ik bedoel, qua, qua indeling. Nou, het ras uh... wordt ietsje uh, praktischer, dat we nog wat meer plekken aan de voorkant hebben. Oh, ja, Want wat ja, het dus ja, is, is ja. dat de mensen dus heel graag de zee willen zien. Ja. En dat snap ik natuurlijk ook heel goed. Ja. Uh, en uh, hoe meer plekken je aan, het, aan de raamkant hebt bij de voorste traspot, hoe beter het is. Dus we gaan het stukje naar links zeg maar, breder maken. Okay, dat ja, we ja. wat minder plekken aan de achterkant. Uh, aan de achterzijde hebben, om het zo even te zeggen... wat meer plek aan de voorkant. Ja. Nee, verder weet je, alles is de, het ja, goed. Het wel de, dat heeft een likverf gehad, dat, dat, dat, dat, dat, dat ziet er weer netjes uit. De, de feestzaal is er ook gewoon weer... Ja, ja de eerste ja, groep ja. komt al vijf maanden. Oh echt? Ja, dat is oh, ja, dus ja. gewoon een schappig. En de eerste barbecue, al halverwege volgende maand. Dus ja. dat is ook wel weer leuk. Ik heb interactie met luisteraars. Die berichten blijven komen. En ik krijg zojuist Britten bericht bij Rotterdam, die kant op. Die zijn vorig jaar ook bij jullie geweest... Samen met een groepje. Ja, ja. En die hebben gezegd, van nou wij komen dit jaar zeker terug. Cool, ja. leuk het, hoor. Mooi, dat is alleen maar uh, ja. ook goed voor Zandvoort, hè, ja, tot dat hun dat komen, zeg maar. Ja. maar. Er komt ook ja. een heel belangrijke vraag. Hoe is het met drank? Mag, mag jij alcohol uh, sterke drank schenken? Ja, ja zeker. Maar ja. In principe mogen wij alles uh, schenken. Geen nachtvergunning, want zoals ja. jullie weten... is het van 7 uur morgens tot 12 uur s'avonds. En daarna is het... Uh, maar even, een even een medische vraag, ja. want jij, jij hebt misschien wel verstand van... Uh, van dranken. Kan je doodgaan van bier eigenlijk? Nou, of van ja. overmatig drank. Je, en nou, je drinkt dood, wel Nee, ja. nou, ik had een buurman niet ja. doodgaan van bier. Hè? Ja. En kreeg ik kreeg een kratje op zijn kop. Dat ja, kan ook, ja. Kan ook. Hij is gestuikeld over een bierfles. Maar ja. uh, als je het nu over, dra over drank hebt, uh, er is nu veel non-alcohol, hè? Ja, dat is meer en meer populair. Meer, ja. ja, zeker wel. ook in, in, uh, Wijn? En, en... Nou ja, wijnen nog niet zoveel, want persoonlijk vind ik dat... Dat uh, is niet zo lekker, hè? Nou, het, het blijft nog een beetje appelsappig, om het zomaar even gek te zeggen. En dan uh, is veel al in uh, 0,75 liter flessen... Dus dan uh, is het vaak aan de tafel dat één iemand bijvoorbeeld een glas alcoholvrije wijn graag wenst. En dan blijft die flesje bij wijze van een week ah, openstaan. Dus ja. dat ja. zou eigenlijk mooi zijn ja. als de wijnmakers die alcoholvrije wijn produceren of maken uh, eigenlijk overgaan op wat kleinere flesjes. Klein, net klein als dat je de frisdrankflesjes ja. hebt. Maar goed, ja. dat is een andere discussie. Uh, alcoholvrije cocktails zeker. Ja, die, zeker. die zijn uh, tonics, uh, lekker. Alcoholvrij, ja. maar ook uh, limonades, wat je heel veel ziet. Ja. Uh, in verschillende siropenlijnen heb je allerlei soorten smaken tegenwoordig. Van ja. watermeloen tot en met ja. kokos enzovoort. Uh, en uh, bier, alcoholvrij. Dat ja. zie je ja. ook heel veel. Ja. En dat neemt ook steeds meer en meer uh, toe. En er wordt ook flink wat van geconsumeerd. Dus ja, er zijn ja, dat ook heel goed. veel soorten van. Hè? Ja. En uh, hebben we een heel breed scala aan merken? Uh, qua bier hebben we best wel wat verschillende. We hebben zeven verschillende alcoholvrije bieren dit jaar op uh, de kaart. Keus voldoende, Willem? Ja. Ja, heel fijn ja, is dat ik het weet. Dat is het natuurlijk. Ja, nee, nee. nee, nee, nee, ja. nee ja, dat en voor is al... de, de liefhebber hebben we uitgehaald. met, ja. Nee, ik heb, al ik al een... heb hier iemand die heeft het over de chocolaatjes van Plazant. Jo, ja. De bonbons. Ja, de bonbons, ja. Bij de koffie. Ja, we maken ze niet zelf. Nee. Want nee, chocola nee. maken... Of dat de... was ook de vraag trouwens. Ja, of jullie die ja, zelf nee, maken. Nee, dat is een pak apart. We maken wel heel veel dingen zelf. Zoals bijvoorbeeld de brownie maakt wat het zelf. De Serre, saut, soepen. Deze bonbons komen bij chocolaat. Pierre vandaan uit Haarlem. Oh ja, een Uit, Haarlem. Goeie, ja. oh. uit in, de uh, grote houtstraat, hè? Ja, ja. ja. ja. Of, of, of, Onder volgens klein Aan de gang of zo. Dan. Ja, Aanigang, ja, je kent ja. hem wel. Ja. Ja. Ja. ja, chocola maken is een vak apart. En dat, ja. Ja. Zij doen het gewoon goed. En dan, we vinden het wel leuk om het te kunnen aanbieden. Nou ja, je, je ziet het. Goed, ja, ze reageren er wel op. En ben je dit jaar, zijn jullie in prijs omhoog gegaan? Nou, we zijn wel, ja, niet zeg maar conform de indexering. We zijn wel iets gestegen omdat je grondstoffen stijgen, omdat je inkoopproducten mm -hmm. stijgen. Dus op basis van die inkoopprijzen kijk ik altijd met Androen uh, naar de marges die we dan maken of die we willen maken. Kijk wat het met het strand is, je bent. Uh in principe negen maanden op het strand. En van die negen maanden ben je anderhalve maand aan het op- en afbouwen. Ja. Zeg we maar drie weken voor het seizoen, of ja. beginseizoen, drie weken einde seizoen. Ja. Dan hou je 7,5 maand open, open en ben je 7,5 maand open. En in die 7,5 maand moet je dan eigenlijk dus je centjes verdienen. Ja. Voor het gehele ja. jaar. En dat ja. betekent dus je, je pacht bijvoorbeeld. Maar ook je huisvestingskosten zoals het, uh, je lood. Je personeel. Uh, je personeel uiteraard. En mm -hmm. dan hebben wij nog een aantal mensen. Maar ik denk dat best wel wat collega's ook zijn die ook best wel een aantal mensen in dienst houden gedurende het jaar. Hm. ...om je personeel vast te houden. Uh, en wat je... ...ja, je ziet het dus allemaal... Dan moet je nu. best veel omzetten natuurlijk... ...in die zesde halve ja, dus ja. Ja, En je moet ja. ook wel scherp zijn op, uh, ja. op je bedrijfsvoering... ...en ja. scherp zijn op je kosten. Ja. Uh, energiekosten, uh, gas, water, licht... Hè, ...wat ja. is onder valt. Alles is best flink gestegen. Mm -hmm. Ook weer het afgelopen jaar. Dus, uh, ja, dat klopt. Ja. Maar ja, op een gegeven moment... ...ik zei laatst tegen de vertegenwoordiger van Heineken... eigenlijk moet je zijn directeur vragen... ...wat hij nou een normale prijs vindt... ...voor een vaasje bier... Want ik vind het heel moeilijk, want uh, een vaasje bier kost 3,50, 3,75 uit mijn hoofd. En um, als je naar Amsterdam gaat, betaal je zo 5 à 6 euro voor, voor een glas bier. Ja. Ja. En dan hoor ik wel eens mensen zeggen op de stand, oh ik vind het duur, maar sommige mensen oh ik vind het eigenlijk goedkoop. Je vergelijkt het toch eigenlijk altijd met ja, anderen. Ja. En er is dan toch ook nog weer een soort oneerlijke concurrentie met supermarkten. Waar ja. eh, nou ja, die prijzen slagen, die zijn wel iets minder geworden. Maar dan kon je vroeger voor 8,50 euro een kratje bier kopen. Ja. Ja, en ja, als wij dan ja. al 3,50 euro voor een vaasje bier betalen. Dan heb je drie vaasjes en dan koop je een kratje. Ja, nee, maar dus, dat is ook zo. Dus dan ja, zie je ja, dat ja, mensen zijn. naar de Dirk van den Broek gaan en dan met uh, tassen vol en ja, katten vol ja, het stel te Dat Om op die manier hun drankje te drinken. Dus ja, we zijn wel iets in prijs gestegen, maar niet in, uh, niet in de hele lijn, niet nee. in alles. Nee. Er zijn gelukkig ook wat prijsverlagingen geweest, ook aan de inkoopkant. Dus dat is ook wel weer positief. Okay, dus op die manier ja. proberen we de kaart toch een beetje interessant te houden, ja. Dat ja, heeft ja. natuurlijk uh, te maken met het feit dat we voor de laatste maal dit jaar de Grand Prix hebben in Zandvoort. Ja. Nee, één ja, nee. laatste. Nee, nee, twee keer, hè. We hebben er nog en twee keer, hè. Oké, okay, nou wel ja, wel goed in ieder geval... Ja, Bloemendaal, ja. dat krijg je dat dan gewoon <laughs> natuurlijk. Ja, Alzheimer ja. light ook, ja. maar goed. We luister, uh, <laughs> uh, uh, de ondernemers zien dat toch aankomen allemaal natuurlijk. Dat geldt niet alleen voor uh, strandpaviljoen, maar alle ondernemers in Zandvoort... die toch uh, ja, uh, best wel uh, een leuke boterham verdienen ook tijdens die Grand Prix. Dat weet er ik heel eigenlijk Omdat heel hoop bezoekers zijn. Is ja, ja is dat zo? Of de, de leuke boterham. Uh, Met de Grand Prix? Nou, in de eerste jaren zeker wel. Nu niet meer, hè? In vergelijking met ja. uh, het gewone seizoen. Maar ja, uh, vorig jaar was het natuurlijk slecht weer. Dus het was een, een vrij grote uitloop van uh, publiek. En um, waar de jaren daarvoor een soort oranje golf over ons zeg ik, zeker, ja. werd uitgespuwd... Ja. Uh, was het echt gewoon volle bak. En we stonden dus weer voor volle bak klaar. Maar de vrijdag en de zaterdag vielen eigenlijk heel erg tegen. Ja hadden we 80 eters vrijdagavond, 120, 130 zaterdagavond. Mm. En dat was de jaren daarvoor gewoon 300, uh, 350 ja. eters. Dus, uh, en dat heeft niks per se te maken met het feit dat um, we niet bereikbaar zijn. Of dat, uh, ik denk dat het voornamelijk met het weer te maken heeft gehad. Uh, ik weet ook niet zo goed hoe de cijfers op de circuit zelf zijn geweest, of het net zo druk was als de jaren daarvoor. Uh, op het circuit is er ook veel. Dus je kan daar ook een frietje krijgen. Ja, dan kunnen krijgen. krijgen. Dus dat geldt ja. natuurlijk ook. Ja, en dan zijn we met z'n allen aan het vissen in die pool van die honderdduizend bezoekers... die dan die dag op het circuit zijn. Want de overgasten blijven weg. Ja. Ja. Dus wat het eigenlijk is, wij doen ontbijt morgens bij ons op het strand. En dat is best leuk. We hebben daar wat vaste groepjes die dan naar het circuit gaan... op die dagen, vrijdag, zaterdag, ja. of zondag. Ja. Ja. En die komen ontbijten. We zitten natuurlijk bij het station. Het eerste jaar was nog die route afgezet... Ja konden mensen Kon niet naar het strand door. direct, maar dat kan nu dit jaar wel. Dus ja. dan zie je dat er ook wel wat koffiedrinkers komen... of ja. mensen van een eitje komen eten of iets. Nou, goed, dat loopt. Maar daarna zit je eigenlijk tot uur middels leeg. En ook bij 25, 30 graden zit je tot uur middels leeg. Want de hele omgeving uh, weet dat Zandvoort slecht bereikbaar is. Of althans, ja. men denkt dat Zandvoort slecht bereikbaar is. Ja. Dat is op zich hartstikke goed bereikbaar. Alleen je moet buiten de verkeersstromen ja. van de drukte van het circuit proberen te reizen. Ja. En dan zit je heerlijk op het strand de hele dag hoor. Ja. Ja, dan is het <laughs> maar je moet dat ervoor over is. hebben. Ja. En je hebt nog een hele leuke reuring om je heen. En ja. dat is de Formule 1 race. die je Met ja, ja, ja, ja. alle kraampjes en stands op de boulevards. Uh, ja. een, een oranje op. gevoel vertegenwoordigt, laat Absoluut. ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ik, uh, ik zei net al, ik heb uh, interactie met de luisteraars En er is iemand die zegt, van die komt jaarlijks zand Zandvoort. En dan huren ze zo'n bed, geen bed en breakfast, maar gewoon een... Kamerappartement. Als we op het strand willen eten, smorgens, ontbijten, is dat een vast iets? Uh, nou, bij ons, vooral, bij ons he? is het niet een vast iets. We hebben dat wel jaren gedaan, maar na corona werd het eigenlijk een beetje minder. Ja. En er zijn best heel dus veel mensen de haven Dus wij gaan om tien uur smorgens open en ja. dan hebben we uiteraard wel wat gerechtjes die uh, ja, ja, ja, ja. door kunnen, zeg maar. Ja. Ja, ik, want ik, ik ben nu illegaal een beetje reclame aan het maken ja. van Dus ik ja. ga, ga, ga, ga ja. gewoon naar Plazant. Uh, ja. Nou, het wordt geregeld. Ja. Want ze dus nou. kennen jullie wel van het eten s'avonds. Ja. Maar ochtend. Nee, maar wij hebben in principe hebben we een uitgebreide ja. lunchkaart waar ook wel wat gerechten ja. bij staan. En in de zomer komt daar weer in, bijvoorbeeld een yoghurt met uh, granola bij, dat soort gerechtjes. Ja. Uh, maar in het begin stond niet. Uh, ja. Omdat je merkt dan dat het. Uh, er zijn wel toeristen. En Zandvoort is dus ook best wel druk geworden hoor, zeker wel. Ja, maar er ja, zijn ja. natuurlijk ook heel veel aanbieders. Er zijn ja. natuurlijk alleen al. Uh, bijna 40 strandpaviljoens hè, met Bloemmedalen en Zandvoort. En dan heb je natuurlijk in het dorp nog... In het dorp uh, heb je ook allemaal natuurlijk. Waar je ook heel veel ja. leuke teentjes hebt waar men kan ontbijten. Ja. Plus dan de bed and breakfast... Uh, Zelf, hè? Ja. Uh, yeah. ja, ja, maar dus ik denk, ik het denk, denk dat als je soms gaat ontbijten... zeker, dan wil je toch ook de zee zien. In ieder geval toch ook. Ja, de entourage, ja. in ieder de strand zien. En, en ja, zou ik tenminste... Uh, en je wil een enkele je naar Willem... Uh, je wil al lekker muziek horen in zo'n strand, ja. hoe is hoe is natuurlijk. Hebben jullie constant. Zet van een verantwoord aan staan bij jullie? Dagelijks, <laughs> ja. Zin, <laughs> ja. Van ik zie in één keer een neus groeien. Heel raar, ja. heel raar, heel raar. Ja. Maar niet nee. zo hard, gelukkig. Nee, uh, nee, nee. Wij, uh, we, wij hebben eigenlijk altijd. Uh, achtergrondmuziek. We hebben aan. achtergrond. Ja, ja. Ja. En, uh, ja. Sinds twee jaar uh, speelt. Dat is natuurlijk wel leuk, en dat gaan we dit jaar ook weer doen. Komt uh, Igor. Igor is een vriend van eigenlijk Louise, onze barman. Ja. En hij is een Braziliaan en hij maakt. Uh, beetje singer songwriter muziek dat is akoestisch hè akoestisch ja, ja. en ja. die speelt iedere zondagmiddag ja, uh, de eerste zondag van de maand moet ik zeggen niet iedere zondagmiddag maar iedere eerste zondag van de maand van twee tot vijf zes ja. beetje afhankelijk van uh, op het terras of ja. eventueel binnen ja, ja. gezellig, als het echt ja, slecht weer ja. is en dat is wel iets lawaaiiger in die zin. Maar wel heel gezellig heel sfeervol. En ja. ook heel leuk. En ja. Dan zit je echt een beetje zeg maar, op een uh, Braziliaan stelte. <laughs> ja. maar het is zeker als het heel lekker weer is. Ja. Ja. En de zon schijnt. Leuk, en hij ja. op die manier leuk muziek maakt. En ja. dat, uh, maar als je dan een goede DJ een keer nodig hebt. kijk ik even naar... Uh, ja, maar dat weet nou. Ik heb wel, bij, uh, ja. bij 12 gedraaid. Oh ja? Ja, wat, ja, ja. ja bij Barbara. en uh, Ja, dat was lachen altijd. Och, ja. Op een gegeven moment er was ja. altijd weer iemand die zat uh, te mopperen. Op de boulevard natuurlijk. Dus hebben we op een gegeven moment de speakers allemaal naar de zee gericht. ja dat moet ook, hè? Ja. ja. ja. En uh, toen kregen wij klachten van het strand. Want de mensen die op het strand zaten, konden nu met elkaar praten. <laughs> ja, jongens. En wat nou, is je dit nou? Het weer op, dus dan gaat die volume die gaat naar beneden. Ja. Maar dat is het effect weg. Ja. Dat is ja, ik stap, ja, dat snap ik wel. Maar ja, wij ja. doen de bas er wel uit. Goddank. dat nou ja. is natuurlijk voor het resoneren met de flat. Bijvoorbeeld achter ons. Ja. Ja. En het is natuurlijk wel. En wij hebben achtergrondmuziek. Maar de meeste op het rijtje. Van jullie hebben wij nooit last. Mango's ja. heeft dan af en toe uh, Sanford live Ja, dat weet je dan ook. Ja, maar, maar dat hoort erbij. Hè? dat ja. hoort erbij. Dat ja. Weet, ja. Je dan, Precies, weet je Precies, dat wel? hoort erbij. Ja. Ja. En maar ja. ik vond het altijd wel, wel leuk om te doen. Dat, uh, naast ja. het radio. Superleuk, maken, ja. Zeg maar uh. En Reist, gewoon, ja. Uh, ja, dan maak ik er gewoon Braziliaanse middag van of zo. Of een, een Jamaica. Of een maar Willem, het uh, is nu ook zo ver dat jij ons uh, mag voorzien van een lekker stukje muziek. Nou, ik wil je alleen maar vertellen <laughs> over, uh, over die paden die ik laatst op het strand zag. Is dat ook oké? Okay? There we go. above. Gee, it's great to be alive and in love. Good morning, life. Good morning, birds. Sing out, you're happy too. Feel so good, cause I'll be seeing her soon. Last night, she said she loved me. What a pity to part. I slept with both eyes open waiting for today to start good morning life good morning world how are your happiness all at once i know what living can be it's life it's free it's someone waiting for me who'll someday be my wife good morning life.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 Good morning, live. Ja, Good morning, live van Team Martin. Oh, leuk. Ja, en dit hebben wij niet zomaar gedaan. Nee. Ja, maar. Dit hebben we dat niet zomaar we... bedacht natuurlijk, nee. nee. De hoorde ik uh, vorig jaar oktober... En toen zei ik tegen een vriend van mij, ik zei, nou, dit is natuurlijk toch eigenlijk het, het ideale nummer om de stranddag mee te starten. Dus, uh, je wordt er erg vrolijk van. Precies, ja, ja, je voelt ja, dat de zon ja. gaat schijnen, dat de dag gaat beginnen. Ja. Dus dit wordt een beetje onze vaste tune. Ja, heel, heel om iedere dag om tien uur morgens ja. Uh, ja. het strandseizoen mee af te Lekker, plazante, cappuccino'tje uh, ja. ja. erbij. En even ja, ja. hard genoeg dat je hem op de boulevard ook hoort. Ja, en, en daarna gaan we weer naar rustige achtergrondmuziek. Ja, ja. Dat vind ik echt leuk, uh, op een andere manier. Ja. Ja, nog, Dean Martin, Good Morning Live. Ja. Ja. Nog even een serieus en toch ook een belangrijk onderwerp: uh, veiligheid. Ja, ja uh, zeker ja hele branden uh, uh, ja. strandpaviljoens uh, is dat allemaal aangestoken eigenlijk ik ben... Ja, dat, <laughs> dat weet je niet hè dat zeggen ze niet he. nee, maar... nee maar niet ik niet, denk niet. dat er geen één ondernemer is die, uh, die bewust zijn paviljoen wachten. in nee. de hand nee maar ik heb het ook Daar niet ook over ik heb het ook niet over de ondernemers nee. maar meer over de ja, jeugd of, uh... oh je bedoelt uh, nou ja dat is wel gebeurd bij uh, Bernie ja met vuurwerk he? ja met als de ik de het heb begrepen ja ja dat kan ook gebeuren dat kan natuurlijk ook gebeuren dat kan ook op oudjaarsavond dat er een vuurpijl op een, ja, op een dak belandt en dat er brand. een brand ontstaat. Ja. Maar dat is natuurlijk wel vervelend dat het is gebeurd. Um, en, maar ik geloof niet dat deze jonge jongens het uh, met opzet hebben gestoken... met opzet nee. vuurwerk daarin hebben gestoken... Dat om geloof een ik brand ook te doen. veroorzaken. Dat geloof ik ook en de branden die de jaren daarvoor zijn geweest... hebben toch voornamelijk te maken gehad met ja, veiligheid, uh, droogmachines... of was elektriciteit, het elektriciteit, ja. of de stekkers van de telefoons. Hè. Heel veel mensen laten die oh, ja? vanzelfsprekend in hun... Oh, contact zitten. zitten. dag ja. en nacht. Ja, en als dat dus uh, verouderd, dan kan dat dus uh, ontvlambaar uh, ja, ja, ja, ja. ja. raken. Dus is veilig... veiligheid is een belangrijk aspect. Maar ja. ook de veiligheid op het strand. En, uh, toevallig is de gemeente Zandvoort ook nu... Wij kregen een onderzoek uh, online, tenminste een enquête doorgestuurd... ...over veiligheid op het strand. Mm -hmm. En over uh, groepen of ja. over ja. Mensen. Wat in de zomer gebeurt. Wat de zomer, de komen weer, in de zomer natuurlijk in de voorgaande ja. jaren... ...wel ja. Ja. Uh, voor de nodige overlast heeft gezorgd. Dus daar wordt wel aan gewerkt, ja. ja. Het is voor ons als pavioenhouders dus ook lastig, hoor. We hebben ook wel... Uh Medewerkers gehad die in het verleden dan het eigenlijk eng vonden om weer naar huis te gaan. Omdat er ja, ja dat kan te wel voorstellen. Ja. Waar hingen die. Ja. Uh, maar ik hang een keer met mijn camera en ik heb best wel een dure camera en lens en zo. Uh, wandel ik hier wat over ja. de boulevard en kom ik bij bouwen dus inderdaad. Sla ik rechtsaf om naar de trein te gaan. Ja. Ik, ik ga nog wel vaak met de trein ja. ook. Uh, ja, vanuit dat is een eng, uh, eng stukje hoor. Uh, ja. En dan ja. Ja, zie ik op afstand al. Ja, sorry dat ik het toch weer zeg. Er zijn er uh, vaak uh, niet-Nederlanders ja, die er dan staan. Ja. Eh, misschien hebben ze niks kwaad in het zin, maar je bent toch ja, je ja. Bent een, een beetje bevooroordeeld eigenlijk. Je met ja, een beetje angst. ja, er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, hè? ook vorig jaar ja, natuurlijk. Ik, ik heb ja, hier, meneer, meneer Wilders en, heb ik hier een keertje ook nog ja. geïnterviewd. Die is hier een keer ja, heengekomen ja. dat ja. iemand met een uh, kapotgeslagen bierflesje... Bij onze buren, bij Nieuws, Nieuws, bij onze onze buren links ja. is het ja. een en ander gebeurd. Ja. Toen stonden we nog met z'n allen op de voorpagina, Plazant en ja. Zee. Ja. Omdat er uh, rellen op het strand waren en Niels uh, van mango's uh, is natuurlijk met fysiek geweld in elkaar gestaan, dat zijn wel kwalijke dingen. Maar de politie staat er wel altijd met een uh, container hè, Ja, er is natuurlijk wel wat... Ja, dus is, er ja, is wat meer uh, aandacht. Er is meer aandacht meer aan aandacht. gegeven. Ja. De, en de, de en ook camera's. Hè, ja. ook, maar... En ook wat we niet zien gebeurt natuurlijk nu wel. Dus er zijn wel, uh, ook wel weer voorbereidingen zeg maar, voor het strandseizoen. Maar het is gewoon heel vervelend dat het moet. Ja, weigeren, het maar, weigeren jullie uh, mensen eigenlijk, uh, Ja, John? dat klinkt heel lullig dat ik het zeg. Maar dat doe ik wel, ja. Ja, je weigert. Je weigert. Ja, dus dat, uh, dat is ontstaan na corona... In coronatijd was je natuurlijk verplicht om uh, zeg maar mensen op afstand te placeren. Uh, je mocht maar zoveel uh, gasten in je bedrijf hebben. Uh, ja. uh, dat was de afstand anderhalf, minimaal anderhalve meter, geloof ik. Ja. Uh, dus wat ontstond, er ontstond een deurbeleid. Je moest op een gegeven moment mensen tegenhouden als het te druk werd, als het ja. vol ja. werd, omdat je ja. de afstand anders niet kon garanderen. En dat hebben wij eigenlijk al die jaren daarna uh, voortgezet. En dat heeft ons, uh, ja, Ik wil niet, uh, geen windeier gelegd, dat is niet de goede uitdrukking, maar dat heeft er wel voor gezorgd. Dat ik bepaald deurbeleid hanteer en dat ik dus mensen binnenlaat die ik graag zelf wil. Uh, en dat heeft er weer alles mee te maken dat we een restaurant zijn, uh, s'avonds vooral. Uh, even commercieel gezegd, heb ik dus liever een gezin met vader, moeder en twee kinderen die in zijn theetje komen eten dan twee meisjes die een... Uh, een kopje munt komen, komen drinken en de tafel een uur bezet houden. Even gek gezegd op de drukke dagen. Maar ook dus bepaalde groepen jongeren, bijvoorbeeld vijf of zes jongens, ja. waarvan ik al een beetje inschat. Nou, dat wordt drank dat wordt gewoon vervelend. Ja. Dat uh, ja. blijft hangen of wil niet weg. Of dat gaat mensen die naast hun zitten uh, irriteren of vervelen. En uh, inderdaad, met vaak het stempel niet-Nederlands. Maar goed, dat, ja. dat, daar hoeven we niet verder over uit te wijden. Dat weten we allemaal wel. Dus uh, er is gelukkig wel uh, een en ander verbeterd in. Uh, de veiligheid van het strand en ook het toezicht op het strand, zowel boulevard als strand. Uh, maar het heeft ons wel altijd uh, daardoor uh, deurbeleid doen handhaven. Ja. Ja, ja, ja, en dat is vervelend aan de kant. Ja. Aan de andere kant werkt het voor ons ook prettig. Hè, want de andere kant van de medaille is dat dus niet alle tafels tegelijk op je terras zitten. Dat je dus ieder vijf minuten, even gek gezegd, zeg maar, een nieuwe tafel kan plaatsen, Waardoor iedereen wel. Op een, bepaalde, op een bepaald ritme, ja. op een bepaald ritme ja, ja, ja, ja. wordt geholpen. Dus ja. de wachttijden verminder je daar ook mee. Ja. Vroeger liep het strand leeg om 5 uur. En stel je hebt honderd tafels. En dan zaten in één keer al die op allemaal de tafels vol. Ja. <laughs> en we zijn ja. Nederlander. Dus we willen allemaal op allemaal tijd eten. Ja. En we willen ja. allemaal tegelijk geholpen worden. Dus dat werd dan ja, chaos. Ja, ja, ja, ja. Dus dat placeren helpt wel voor een deel. Maar ik doe ook dus een ingang dicht. En dat is eigenlijk wel... Nou ja, jullie doen altijd... Je komt niet zomaar bij jullie binnen. Nee, ja, nee niet dus meer. Dus jullie nee. houden altijd toch altijd... En dan word ik eerst. wel eens uitgescholden. Of mijn ja. compagnon wordt wel eens ja. uitgescholden. Of, en, we moeten het ook vaak wel zelf doen. Ja. We hebben ook wel eens in samenwerking met een aantal collega-paviljoens naast ons gewerkt. Met beveiliging. Dat er dus beveiligers rondlopen zeg maar in, die een ja. beetje toezicht houden of als er een calamiteit is dat die geroepen kan worden. Er zijn horeca-portefoons inmiddels om de paviljoens, dus niet ieder paviljoen maar om een aantal paviljoens, ja. zodat we elkaar, eh, zodat we in verbinding staan met politie als er een calamiteit is dat die snel ter plekke kan zijn. Dus er wordt wel degelijk aan gewerkt Gelukkig, de gemeente, ja. politie, handhaving en ook de ondernemers. En het probleem wordt veroorzaakt door, ja, door die jonge lui. Dus weet je het, als die jonge lui niks doen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar hebben jullie jaarlijks uh, overleg met de gemeente over dat uh, onderwerp? Ja, er is een, uh, aan het begin van het seizoen is er altijd een strandoverleg. Met de diverse afdelingen, brandweer, politie, handhaving enzovoort. Van, uh, uit de gemeente georganiseerd, uh, dit jaar half maart als ik het goed zeg. Normaal was het eigenlijk eind januari. Persoonlijk vond ik dat een prettigere datum. Aan de vooravond van het seizoen. U hoort het, meneer Molenburg. <laughs> het. Meneer Molenburg en de gemeenteraadleden. Maar goed, aan de andere kant heeft het ook wel. Ik weet wel waar het mee te maken heeft, dus dat is ja. verder goed. Uh, dat is jaarlijks. Ja. Daarnaast worden we natuurlijk op papier geïnformeerd. Per mail, uh, uitgebreid schrijven. We aan het begin van het seizoen wel ontvangen over wat wel en wat niet kan. Uh, de Stampachtersvereniging. En de Stampachtersvereniging ja. is er. Uh, met. Uh, nu een aantal collega's die zich daar hard voor maken. Ik heb het ook een aantal jaar gedaan samen ja. met weer een aantal andere collega's. Nu doen uh, weer andere mensen het en die ja, komen op voor de belangen van het strand. Ja. En ook van het dorp overigens. Hoor. Het is wel dat de Strandpachtersvereniging kijkt naar het grotere geheel. En niet altijd alleen maar uh, naar het strand kijkt, maar juist wel naar het plaatje kijkt van heel Zandvoort. Ja. Hartstikke leuk. Ja, ja goed, goed dat er. Uh, nou, de veiligheid he, is goed. Nou, en alle avondjongens zijn ook aangesloten belangrijk. bij de Strandpachtersvereniging. Ja. Dat is ook, ook best wel een Allemaal. Ook, alle avondjongens okay, zijn okay, ja. Ja. Maar luister, uh, hey, het onderwerp moest even voorbij komen, maar over het algemeen kun je toch zeggen van je kan veilig naar Plazant uh, Ja, zeker ja, weten. <laughs> en je kan veilig uh, van die inwendige mensen genieten. Mm. Ik, krijg, ik krijg nou ook een, een enorme trek naar die settee van hun. Ah. <laughs> ah. Lekker hoor. Ja, dat is uh, ja. Maar het gaat bij Willem om de pindasaus. He? Oh, tis, ja, ja. Ja. ja, het gaat bij Willem oh, ja. even om de ah, Ja, ja. Het toch lekker, ja. Wat wij noemen Willem ook wel eens Pinda, jongen. Weet je? Ja, dat is wel. Ja. Pinda, pinda, lekker, lekker. Nou, wat is er nou toch allemaal, jongens? Hè? Je Hoor je dat nou? je bent aan de beurt, Willem? Ik, uh, <laughs> ik start me gewoon een stukje muziek ja, in, dat Ja. Nou. Je luistert naar ZFM Zandvoort ja. en vrijdag gebeurde het. en uh, ja, We hebben een speciale gast met... Uh, ja, hoe, mo hoe moet ik dat nou zeggen zonder de naam van, van het bedrijf te noemen? Ze hebben de lekkerste saté van Zandvoort. <laughs> en omstreken. En ik krijg dus ja. net al een berichtje van... inderdaad, het, uh, ik zeg het net hier van de beste saté vind je in Zandvoort... Dus ik zeg, reageer erop, maar wel wat minder saus de vorige keer. Precies. Helemaal eronder. Hè, oh, dat ja. is. En wie hey, krijgt de schuld? Ernaast. Ik krijg de schuld. Ja, ik zet het naast. Ik krijg de schuld natuurlijk. Ja, dat is jammer. Ja. Leuk. Maar goed. Jongens, we hebben, uh, we hebben nog, uh, nog vijf minuten. Dus als je nog iets van uh, iets kwijt wil, dat je zegt van nou. Oh, uh, wat wil je kwijt? Wat is er? Uh, ik heb er iets dus <laughs> op mijn hart leren, je, zeg maar. Wat wil je kwijt? Wat wil je kwijt? De ja. rubriek. Ja. Wat wil je kwijt? Wat ja. wil je kwijt? God, de, de, ja, die vraag overvalt mij eigenlijk, moet ik ook zeggen. Ja, dat is ook de bedoeling. Nou, <laughs> nou, hij wil in ieder geval zijn kwijt, maar dat is niet dus ja, zo. Ja, dat ja, gaat hij Maar staat hij nog coolkos. op het menu eigenlijk? Ja, zeker, ja. Dat moet je ook niet van de kaart afvallen. Dat is en een hamburger, hamburger ja, dat moet je ook niet zetten, van de kaart ja, ja, ja. Maar dat is ook het strand. Het strand is waar je natuurlijk ook naartoe gaat dat je op het strand bent want ze zeggen, wel eens mensen kom je vaak op het strand en dan zeg ik, nee, ik kom eigenlijk nooit op het zand en dan zeg ik ook nog een keer gekste gedrag, en ik haat zand. <laughs> <laughs> maar dat um, nou ja, is... Nou, is flauw gezegd, want als ik op vakantie ga, ga ik niet liever dan naar een, een strandland, uh, ja tuurlijk. land, om ja. zo maar te zijn, of ja. lekker naar zee. Dus dat is gek. Maar wat je natuurlijk wel ziet aan zee is dat, en zeker ook bij ons, dat er heel veel mensen zijn die natuurlijk naar het strand, naar zandvoort komen en dus die genieten van de vele terrassen die we aan de zee hebben van alle ja. verschillende boelen, van alle paviljoens. Ja. En die komen fysiek niet eens per se in het zand, wat ik nee, dus, uh, nee, dat net klopt, net als, nee, als dat klopt ja. Dus klopt. Dat is heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat het een, uh, een lekker zonnig voorjaar wordt. Een, een, een, en dit zomer uiteraard, maar, ja. maar iedereen, zit er al, iedereen het, ver, die wacht daar ook op, hè? Ja, maar we hebben natuurlijk het voorjaar vorig jaar was het natuurlijk lang, winderig, nat. Ja. Ja. En eigenlijk niet zo, was niet zo warm dendend, per nee, se. Nee, het was nee. oké, okay, maar het liep tot juni door. In half ja. juni. En de zomervakantie werd natuurlijk wel mooi. maar dan mooi. hebben we toch heel veel mensen andere plannen. Dus ja, dat is leuk. Ja, we zijn weg. Ja, ja en um, ik krijg toch de vraag gelijk van... Wanneer is de opening? De -op 27, er, 27 februari gaan we 27 openen. februari. Dat ja. is ja, Volgende donderdag. week donderdag. Yes. Dus de luisteraars volgende week donderdag allemaal Benochtend massaal. Ik de deur naar binnen open, zeg ik dan altijd. Slag, ja, ja, je ja, ja, ja. ja. Ja, ja dan ga gaan we de vlaggen opgehangen. Uit, dat ja. is ook altijd een vast ja. onderdeel van het ja. Ja. Alhoewel wij ze niet s'avonds binnen halen, dan zijn we toch met een knipoog een tikkeltje lui. Zeg maar, als je een dag hebt gewerkt. Want dat was vroeger van oudsher. Die deden het ja. Dus altijd, ja, dat dat weet De echte standpachters halen de vlaggen ja, ja. en de vlaggen binnen, ja. Oh, de de trompetto erbij, ja. weet je wel. Ja. Erbij. Nu wordt het good morning... Uh, <laughs> ja, uh, we nemen in, hem ja. op in onze playlist. <laughs> ja, dat, uh, ja. Ja. We gaan hem alleen wel anders noemen dan... dan noemen we dat niet de uh, good morning live... en dat is de uh, good morning Good Morning Zand. zand. Good morning zand. Good morning ja. ja, nee, dat gaat, uh, dat ja. gaat helemaal goed komen. Ja, het ja, is leuk. leuk voor Zandvoort dat het seizoen weer start. Je merkt het al even ja, februari dat ja. de leuring was. Ja. Tot, uh, ja. de je ziet nu de mensen al veranderen, hè? Ja. Nu al, hè? Want ik zie, die, die containers die jullie hebben... Die, die zijn wel een voordeel, hè? Ja, Want ja, dan kun je nu ja. alles zo inzetten... We je transporteren je de dakplaten eerst ja. naar de Loods. Loods in ja. Noord. Ja. En nu gaan de dakplaten dus in de containers... en die worden door het chauffeurbedrijf Papel ja, gehaald. Papenburg. En worden ja. gezet. Dat is wel een mooie uitvinding. Ja, ja. Mooi ja dat is veel beter, ja. Ja. Want jullie waren altijd aan, aan bezig ja. de dingen bezig met Het is nog steeds en fysiek op. en ook werk en zwaar. Maar goed, dat is een onderdeel van, uh, ja. van het ook Wij gaan jullie namelijk... ik denk dat ik namens mijn collega's... Ik kan zeggen dat ik wat uh, vier heel veel succes gaan toewensen. Een heel mooi ja, seizoen. Nee. Kun je, je eigenlijk verzekeren tegen een slecht seizoen? Nee, wel zeggen een slecht humor. <laughs> Blijven ja. lachen. Dan luister je naar ZFM en ja. dan lach uh, je zelf wel. Nee, vanzelf wel vrolijk. Ja, Op vrijdag ja, gebeurde, ja. hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, een Dag niet gelachen is een dag niet gelezen. Ja, we ja, we zo is we dat. In ieder geval heel erg bedankt dat uh, je er was. Leuk, om je John. Ja, ja, en ja. ja, ja, ja, ik, ja ik kom er niet Ik niet, ja, maar je gaat ons nog wel eens zien. Dat gaat Verzellig. goed komen. Ja, dat gaat. Ja, zien Dank je wel. Dank je wel.